Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Met de versoepelingen in aantocht kan het zomaar eens een leuk carnaval worden, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ik heb er wel vertrouwen in en dat hebben we ook met de collega's gedeeld die het meest met carnaval te maken hebben. Dat wij denken dat het weliswaar niet zo massaal als twee jaar geleden... Uh, niet met al die grote evenementenlocaties, uh, maar toch een heel leuk uh, carnaval kan worden. Vanaf volgende week vrijdag vervallen bijna alle coronaregels. Denk aan de anderhalve meter en vroege sluitingstijden van de horeca. Dus een Polonaise in de kroeg moet misschien wel lukken. Morgen horen we op de coronapersconferentie van gezondheidsminister Kuipers hoe het allemaal precies zit. De recherche weet wie de verdachte is die afgelopen weekend een Amerikaanse vlogger wurgde op het Leidseplein. Het zou gaan om een 20-jarige man, schrijft de politie in een bericht op Twitter. Bij de wurging raakte de 35-jarige vlogger buiten bewustzijn. De politie heeft een man van 20 nog niet opgepakt. Rondom het asielzoekerscentrum in Budel in Brabant mag de politie tot 15 maart nog preventief fouilleren. Gisteren werd een man van 24 in het AZC in zijn been gestoken bij een vechtpartij. Dat was de zevende steekpartij in een paar maanden tijd. De overlast in Budel wordt veroorzaakt door mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. En tientallen koppels hebben vandaag op Valentijnsdag gedemonstreerd voor de Poolse ambassade in Den Haag. De LHBTI'ers zoenden met elkaar uit protest tegen een homofobe wet in dat land. Omroep West sprak er een paar. Uh, ik, ga, ik ga hem zoenen. Is dat ook je vriendje? Uh, nee, die kon helaas niet komen vandaag. Die heeft corona. Jullie komen zoenen? Ja, met deze meid hier komen we zoenen omdat liefde voor iedereen moet kunnen. Ja, en wij hebben ook uh, Poolse vrienden mee. Dit Uit ook zelf, uh, Ja, heel belangrijk vinden. Dus, uh, ja, we doen het ook om meer mensen te supporten. In Polen is het verboden om op scholen over homoseksualiteit te praten. Het weer, hier en daar nog een buitje. Morgen eerst droog, later wat meer zon. En ook kans op een bui dan een graad of negen. Het is maandagavond, het is elf uur. Dit is Play It Loud. avond met de Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie weten weer hoe laat het is. Tijd voor jullie wekelijkse doos zware metalen en hard gitaarwerk... om jullie de nieuwe werkweek doorheen te helpen. Dit is Play It Loud en zoals jullie inmiddels van mij gewend zijn... heb ik elke week een ander thema. Deze week is het thema dan ook, en hoe kan het ook anders, de liefde. Aangezien het vandaag Valentijnsdag is. De komende twee uur zullen jullie dan ook de allerlekkerste, hardste... en romantische hardrock en metal songs gaan horen... ...die gaan over dit mooie thema. En kan dat dan, vragen jullie dan af? Want meeste metal nummers gaan toch over minder vrolijke onderwerpen? Ja, dat klopt. Maar ze zijn er zeker. En dat hoorde je net al in de krachtige powerbellen van Pantera als opener. This Love hoorde je, afkomstig van een Volker Display of Power album uit 1992. Het nummer gaat over een relatie waar zanger Philip Anselmo destijds in zat... ...en waar hij niet tevreden over was. Het kan natuurlijk ook niet... Uh, al, dan kan het ook altijd anders gaan zoals de tekst in het volgende schitterende metal nummer beschrijft. Het nummer gaat over de ontmoeting uh, van de hoofdpersoon met Melinda. Hij probeert haar terug te krijgen. Face of Melinda beschrijft haar als een stil, somber wezen als hij haar benadert. Nadat hij er niet was ingeslaagd om haar het hof te maken en zij besloot te gaan leven als een non... gaf hij het idee nooit op om haar terug te krijgen. Om zijn leegte te vullen. Hij is ontmoedigd, maar vertelt haar dat hij alles heeft gewaagd... om terug te keren naar zijn uh, plek. Ze vertelt hem over haar eigen morele tekortkomingen... maar verrast zelfs zichzelf als ze hem vertelt dat ze nog steeds van hem houdt. Het nummer eindigt met een akelige hint van wat komen gaat. Deze omschrijving hoort bij Opets, Face of Melinda. En je gaat hem nu horen. de Face of Melinda van Opeth. Een acht minuten lang liefdesverhaal. Je vindt het nummer op het album Still Life uit 1999. De mannen van de volgende band staan qua muziek en teksten bekend... ...om hun duisterheid en somberheid, maar met een knipoog. Ze maken trage doom-gothic muziek en waren vooral geliefd bij de vrouwelijke fans. Ik heb het natuurlijk over de band Type O Negative van wijlen zanger Peter, Peter Steele. Ik had het nummer al eens eerder gedraaid in een vorige uitzending... en ook vanavond past hij perfect in het thema liefde. Love You To Death vinden we op het album October Rust uit 1996... wat meer ballads bevat en een romantische sound heeft. De ja, ideale cd om met je geliefde te beluisteren dus... Het nummer gaat over de vrouwelijke dominantie in een relatie en de man die alles voor haar doet om haar het hof te maken. Hij smeekt haar zelf, zelfs om haar slaaf te zijn en van haar te houden tot de dood. Steek de kaarsen maar aan en geniet de komende zeven minuten van deze psychologische love song, love you to death. met het schitterende Love You To Death. De volgende plaat is wat ruiger van aard... maar is wel een soort van love song, alleen wat gruwelijker qua tekst. De tekst vertelt het verhaal van een man... die zijn geliefde partner terughaalt uit het graf... terwijl mensen hem dus voor gek verklaren. Hij kan niet zonder zijn geliefde partner... en denkt aan zelfmoord om weer bij haar te kunnen zijn... De ultieme death metal love song van de Zweedse band Grave, hoe toepasselijk ook qua bandnaam. In Love is de titel en ik ga hem nu draaien. Met aansluitend de single van de Canadese meesterbrein Devin Townsend, zijn band. Afkomstig van het succesvolle album Alien uit 2005. Naast alle heavy songs is deze love song een vreemde, heerlijke eend in de bijt. Maar nu eerst de Grave met In Love. Even lekker beurt het In Aansluiders op Grave, de band Trapping Young Lads met Love. Afkomstig van het album Alien. Mede dankzij deze single werd het album een commercieel groot succes. Townsend vertelde het volgende in het interview over dit nummer. Ik was op dat moment doodsbang om kinderen te krijgen. En ik wilde een statement maken... Over hij zijn gesproken. Ik was naar de klote tijdens de opname... dus ik denk dat er een deel van mij zo bang was om zich ergens aan te binden... waardoor ik in een positie terechtkwam... waarin ik, ik mezelf confronteerde met situaties... waar ik me ongemakkelijk bij voelde. Dat mijn eerste reactie op zoiets gewoon vijandig was. Dus love was bedoeld als een ironische onderzoek... naar wat het betekent om verantwoordelijk te zijn. In het volgende nummer wat ik ga draaien gaat de tekst over Lucifer die verliefd wordt en daardoor totaal verandert in een goed persoon. Er gingen nogal speculaties rond over de betekenis van de titel van dit nummer. Fans dachten eerst dat het een nativity in black betekende. Maar Gieser Butler beweerde dat het een referentie was naar Bill Ward's baardje, dat de vorm had van een penpunt, of in het Engels ook wel pen -nip genoemd. Toen het nummer geschreven werd, wist hij geen titel voor het nummer... dus noemden ze het dus nip naar het baardje. Uiteindelijk, toen het nummer Amerika bereikte... werd het daar vertaald naar Nativity in Black. De tekst daarentegen gaat over de verliefd wordende duivel. Aansluitend ga je er ook nog horen... Ozzy Osborne solo, maar dan met een love song uit zijn solo-carrière. Speciaal voor zijn vrouw Sharon. En nou heb ik een oude versie van dit nummer. En als het goed is begint hij dus met Wasp Behind the Wall. Basically, en dan eindigt hij met N.I.B. Oftewel Nativity in Black... Dus het nummer duurt uh, ruim 9 minuten, bijna 10. Dus we gaan hem helemaal draaien. Hier komt ie. Van NYB van Black Sabbath. Een volledige uitvoering zelfs. Ik heb de Noord-Amerikaanse versie van het eerste album van Black Sabbath. Dus ja, ik kon niet anders dan hem helemaal draaien. En ja, het nummer van uh, Ozzy werd geschreven door Lemmy van Motorhead. En de titel refereert naar wat Ozzy altijd tegen zijn vrouw zei door de telefoon aan het eind van zijn optredens of tour. Mama was Ozzy's koosnaampje voor Sharon... Het nummer was naast zijn duet Close My Eyes Forever... samen met Lita Ford uit 1989... de enige die de top 40 in Amerika wist te bereiken. Het album No More Tears uit 1991... liet een gevoelige en breekbare kant van Ozzy horen... vergeleken met zijn stevige voorgangers. Mooi dat het nummer voor en over zijn vrouw maakte. Is dat geen ware liefde? Dat is dan mooi een, een mooi uh, ezelsbruggetje... naar het volgende nummer van de band uh, van David Coverdale. Dan heb ik het over White Snake. Wie kent deze rock Ballad niet? Het nummer groeide uit tot een van de meest populairste songs van de band... en kwam uit op Whitesnake's zelfgetitelde album in 1987. Coverdale schreef dit nummer samen met gitarist John Sykes... en laat de gevoelige kant horen van hem. We horen Coverdale zingen over dat hij met smart wacht op een telefoontje van zijn geliefde... En daarna draai ik als afsluiter van, deze eerste uur, van dit eerste uur een nummer van Volbeat. Hier komt hij eerst. White Snake. Snake met is this love. Ja, we zijn weer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur en in het tweede uur heb ik natuurlijk nog veel meer romantiek en heavy muziek, Nou, dat ruimt. En als afsluiter van het eerste uur ga ik zo direct nog een cover draaien van een Deense band genaamd Volbeat. En het is een cover van het meest romantische nummer Dusty Springfield. We kennen hem allemaal, denk ik wel, dus behoeft eigenlijk weinig uitleg. We willen allemaal maar één ding als we gescheiden zijn. Net van onze geliefde. Net zoals ik uh, van mijn Esmeralda. Die helaas alweer naar huis is vandaag. Uh, afgelopen zaterdag naar huis gegaan. Dus we willen natuurlijk allemaal samen zijn met uh, onze geliefde op Valentijnsdag. En ja, helaas ben ik alleen. Dus uh, dan moeten we het maar doen met een, uh, een mooi nummertje. Die ik uh, speciaal aan haar opdraag. I Only Wanna Be With You van Volbeat. Hier komt ie. En tot straks in het tweede uur. Van heerlijke meezinger. Volbeat met I only wanna be with you. En dat was dan het einde van het eerste uur. Ik zie jullie, jullie horen mij zo weer in het tweede uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.